50 jaar na de treinramp in Harmelen, waarbij 93 doden vielen. Bij een aanslag met een bomauto in de buurt van de Iraakse stad Mosul... zijn zeker acht mensen omgekomen. Minstens vier mensen raakten gewond. In het complex zijn Sjiïten ondergebracht die hun huis zijn ontvlucht. Sinds de Sjiïtische premier Al-Maliki vorige maand opriep... tot de arrestatie van de Soenitische vicepresident... is het geweld tussen Sjiïten en Soeniten in Irak geëscaleerd. Zaterdag nog kwamen 53 Sjiïtische pelgrims om bij een zelfmoordaanslag in de zuidelijke stad Basra. Een man van 24 uit Soetermeer heeft bekend dat hij zijn vriendin dit weekend om het leven heeft gebracht. Lichaam van de vrouw van 19 werd gisterochtend gevonden in hun huis in Soetermeer... nadat de man zichzelf was komen melden op het politiebureau. In een eerste verhoor heeft de man volgens de politie gezegd dat hij zijn vriendin heeft gedood... maar hoe is niet bekendgemaakt. Ook het motief is nog onduidelijk.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 Dan het weer in het hele land zon, weinig wind en een temperatuur van zo'n 4 graden. Vanavond is het helder en zakt de temperatuur snel onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 2 kilometer. Na de aanrijding is de linkerrijschok dicht. Tot zover de verkeersie.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 Van Zandvoort op zaterdag met 5 star. Nee.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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45 en kijk je digitaal gewoon kanaal 40 opzetten. Moet Ik had even een onderrolsje. Zegt hij, moet ik willen lullen. Ja, je moet niet zo lui zijn. Dat zei ik niet. Gewoon gewoon, gewoon, uh, gewoon aan het werk blijven. Hè? Goed, op ja. vijf uur ben je vrij. Ja, ik had het al... Uh... <laughs>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 Bokaal. Vanaf, 12 bril, bloei, bokaal. Bril, boei, bokaal. Vanaf 12 uur morgen in het Wapen van Zandvoort. Maar dat, dat is waar. Hè? Er en er allemaal weer, uh, weer biljarten staan. Is toch leuk? Ja, helemaal lach. leuk. ik ook. En ook bij Lauw Hardy. Dus eind van, de, eind van de maand. Wilt u meedoen? Geef u op bij Lauw Hardy. Zo meteen gaan we een plaat draaien voor Benjamin. Jawel, maar eerst even deze. we zeker bij Zandvoort op zaterdag. Nou, we hadden jij juist over de populariteit van de biljarten... ...maar albert Jan, ja, schulden is ook tegenwoordig enorm populair. Het alweer vierde Open dames sjoel van Café Koper afgelopen dinsdag was zeer spannend. Na drie ronden lagen de gouden oude kanshebbers, zoals Hema Bluis en Hanneke van Dam voorop... ...maar de finale veranderde het uitslag volledig. Misschien kwam dit door een onderbreking die ertussen zat...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 Marcella Balk waren hierin superieur. En toen hadden zij Goed. de winst. Nou, hartstikke mooi. Het Joelen ja. is ook enorm populair hier. Je kan het wel, maar dankzij jou heb ik nou dat verzoekplaatje klaargelegd. Kijk, dus samen komen we er wel weer door, hè? Lena en Luc, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En zitten lekker te luisteren. En deze drijven speciaal voor Benjamin. Benjamin. Als u wil starten. <laughs> oh jee. Nou, ja.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 Zijn een vriendenpaar. Inimini en Pino die horen bij elkaar. Want wij zijn een vriendenpaar. Wij horen bij elkaar, wij horen bij elkaar. Wij zijn twee dikke. Vrienden zie je zeker wel? Want wij zijn een vriendenpaar. Ine mini en pino die horen bij elkaar. Want wij zijn een vriendenpaar. Wij Ik wil een keer Jan zullen dus kijken Jan. Ja, dat, dat kan. Ik als DJ heb een enorme poli mijn neus, daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveel zoveel. Dat van het jaar 1983.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 ik heb nog steeds geen Alfa Romeo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 Nee, dus deze slaat niet over hoor. Nee, nee, dit hoort zo. Dit, dit hoort zo. Okay. Ja, klopt. Klopt. Dat was uh, Noodweer uit de jaren 80 met In Disco. En de Disco. daarvoor, wij zijn twee dikke vriendjes. De plaat die we speciaal draaien voor Benjamin. Ja, volgens mij onze jongste luisteraar. Uh. Ja, oh, weet je? ja, we hebben ze in alle categorieën, maar deze is wel de erg, erg jong. Erg heel erg, erg jong, heel erg jong. Nogmaals, Lena en Luc, harte gefeliciteerd. Cool. Het is uh, bijna half vijf, zullen we gaan doen? Het dier van de week en die heette Swa. Swa. Ja. Swa is een Amerikaanse boel van 7 jaar jong. Hij is liefst toer.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 als je met uh, alvast een klein beetje kennis wil maken, kijk gewoon even in de Zandvoortse Courant. Ja. Daar staat hij afgebeld. Leuke foto, hè? Prachtige foto. Lacht hij ook op de foto, of niet? Ja, hij lacht. Hij, hij is zoekende. Hij is zoekende. <laughs> <is> zoekende. Oké. Okay. <laughs> nou, heeft u interesse in Zwa? Ga dan naar het Kennemer Dierenthuis hier in Zandvoort. Hier is Siel. Lekkere muziek uit 83 hoor je Vitesse op de Stanvoortse radio met Rosalyn Nou, we hebben wat uh, Autosports bericht voor je. Berichten? Nee, bericht. We oh, hebben één bericht. Oké. Okay. Oh, nou ja, kan er wel een bericht ten van maken? Ja. Maak er even berichten van. Dat wil ook wel.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 Gaan we door naar de, uh, de uh, Dakar Rally. Want de Nederlandse truckers Gerard de Rooij en Hans Stacy hebben hun Iveco-vrijdag het best over het langst uh, de zandhopen geloost in de buurt van de Peruaanse stad Narsra. Waar de twaalfde etappe van de Dakar Rally eindigde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 bij, bij het autosport op het Cicliet Park Zandvoort, Ook het komende uh, seizoen weer. Luister daarvoor naar CWM. We gaan weer uh, twee platen draaien en daarna het gedicht van de week. En dat is een hele mooie deze week. En een hele lange, dus slok uh, slokje water, Robert-Jan? Ja, graag. Oké, okay, nou. Geniet ervan. En er zo dadelijk over twee platen, dan hebben we hem. Het gedicht van de week. Een van die twee platen is eentje van Sam en Dave. Hier is, uh, hoe heet hij ook weer? Jimmy Summer Lovin'. Oh ja, ja, dat was hem. But you're rising and you're my feet on the floor.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 En stuur een e-mail met jouw gedicht van de week naar redactie.zfmsanvoort.nl Redactie.zfmsanvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 ...dat je wel meteen deze plaat kent. Wat een heerlijk liedje. Zeg. Ja, heerlijke. Marvin Gaye, ik denk wel een van de beste soulzangers aller tijden. Let's get it on. Mm. Jij mag blijven. Nou, jullie gaan zo meteen ook lekker door met Entertainment for You. Wat gaan we daarin vanmiddag om horen? Nou, Roy komt net binnen met taart en slagroom. We staan namelijk twee jaar vandaag. Hey, van harte gefeliciteerd.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 Hij weet niet oh, okay. Geweldig. En het, op YouTube staat het allemaal en daar gaan we het wel ongetwijfeld over hebben. Maar jullie hebben het zo meteen in de uitzending. Uh, nee, daar zijn we mee bezig, maar oh, we gaan het in ieder geval over, hem, over hem hebben. G geweldig. Zodanig entertainment for you. Meer dan de moeite waard om naar te luisteren. Zeker weten. Dankjewel Rob, Robert zit er weer op. Het was jongen? weer een fijne uitzending. Met de druk gaat gisteren. Volgens mij hoor ik ook uh, brandweer. Maar acht, oh, Circus CircusSandfort. Voor CircusSandfort Circus Circus zet de brandweer. Oké, okay. okay. jij ja, hoorde ze al aankomen. Hoezo actueel? Actueel. <lacht> Wat zal er zijn bij uh, CircusSandfort? Dus Harde Houden We zien ge... geen roken jongens. Nee. nee. Oké, okay, nee. gelukkig. de gaten. Goed, Robert zit er weer op. Wij Weiden zijn er op. volgende week weer. Ja, zeker weten. En zo duidelijk lekker luisteren naar Entertainment for You. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Tot volgende week.